Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Vakbonden en geldtransporteur Brinks zouden een akkoord hebben bereikt over een vertrekregeling voor het personeel. Volgens de bonden zijn er na 24 uur onderhandelen afspraken gemaakt over de voorzieningen voor mensen die hun baan verliezen. Brinks kan nog niet bevestigen dat de afspraken rond zijn. Werknemers van Brinks hebben de afgelopen maanden verschillende keren het werk neergelegd. En daardoor raakte een deel van de geldautomaten van de Rabobank leeg. De brand in een gebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum is geblust. Er was brand uitgebroken in een van de technische ruimtes van het ziekenhuis. In de wijde omgeving was rook te zien. Een naastgelegen pand van de bloedbank werd ontruimd, maar het ziekenhuis zelf niet. Brand had geen gevolgen voor patiënten in het ziekenhuis. Het LUMC staat in het centrum van de stad, naast station Leiden Centraal. Lijkt erop dat het treinverkeer geen last heeft gehad van de brand. Franse president Hollande en de Duitse bondskanselier Merkel gaan vandaag naar Kiev voor een ontmoeting met de Oekraïnse president Poroshenko. Morgen vliegen ze door naar Moskou, waar ze een gesprek hebben met de Russische president Poetin. Aanleiding voor dit diplomatieke offensief is het opgeleide geweld van de afgelopen weken in het oosten van Oekraïne. Merkel en Hollande gaan proberen de strijdende partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het besluit van de Europese Centrale Bank dat Griekse banken voor hun kasgeld vanaf volgende week niet langer terecht kunnen bij de ECB, leidt tot veel onrust onder beleggers en investeerders. De beurs van Athene dook bij opening bijna 10% omlaag en stond aan het eind van de ochtend op een verlies van ongeveer 6%. Het weer, de sneeuwbuien trekken via het zuidenweg en dan schijnt geregeld de zon. Het is 0 tot 3 graden vanmiddag. Morgen is het droog, flink wat zon ook, maar door de wind voelt het wel koud aan.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 Zal Kapelaan Hendricks optreden als volksmisleder? Vandaag is het weer de jaarlijkse collecte voor de kerk, evenals vorige week.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 bijeenkomst voor de late roepingen. <racht> Dinsdagavond spreekt in het parochiehuis Dr. Trimbos... over het onderwerp geslacht en ongeslacht...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 Terug bij uh, CFM Lunch op deze donderdag, de 5e februari. En we wordt een fantastische conferentie van Vos Jansen. Ik blijf dat een goud stuk vinden. Ondanks dat dat 51 jaar oud is en dat het al lang niet meer zo gaat. Maar de echte, zeg maar, de mensen die toen in de katholieke kerk. In, die weten dat het toen inderdaad zo ging. Vlak voor de preek kreeg je het aflezen van de, van, de, van de kerkberichten. Ja. Een beetje minutenlang te vervelen ja, van CFM het is vandaag een speciale dag maar natuurlijk. Maar straks gaan we al een beetje komen in onze jubileum uh, stemming natuurlijk als uh, Bart van der Meer en Hans Wassenaar straks uh, muziek gaan draaien uit het vier uur lang muziek gaan draaien uit het oprichtingsjaar van uh, van uh, van CFM dat is 1990 en ze gaan allemaal straks uh, lekker uh, gewoon actualiteiten uit dat jaar en, en weet ik het allemaal niet. Dus dat wordt een lekker middagje radio. En morgen begint het feest natuurlijk echt om 4 uur. Want dan begint onze 25 uur durende live uitzending. En er zit van alles in hè. Er zit echt van alles in. En dat eindigt dan om uh, tussen 2 en 5 op zaterdagmiddag. Met Zandvoort op zaterdag vanuit Thalassa. Dus dat is live. Daarna gaat de receptie van start. En daar bent u van al uh, bent u van harte bij uitgenodigd vanwege het 25-jarig bestaan van CMM. Goed, Wij gaan uh, verder in dit programma nog uh, straks aandacht besteden aan een vri vrijwilligersvakie en uh... Niet van VIP vandaag, maar van iemand anders. En dat uh, is ook interessant. is straks natuurlijk nog het regio nieuws. En vooral nog veel lekkere muziek vanmiddag. Jawel.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 So just hold me now. ...en Anouk. En met het heet Hold Me... Combinatie eigenlijk. Hè? The love. The love. Terwijl uh, Anouk eigenlijk niet zo uh, iemand is van uh, veel samenwerking met anderen, Omdat. Uh, ik las vanmorgen in de krant. dat bij de vrienden van Amstel Lijf. Zij uh, als, als enige gewoon alleen optrad, met haar eigen ding. En de rest werkt dan allemaal een beetje met, met elkaar samen. En uh, doet met elkaar mee, maar Anouk niet. Dus stond ook in de krant, het leek een beetje op een mini-concert. En daarna mochten alle andere artiesten, uh, na de grote diva... <lacht> mochten alle grote artiesten <lacht> dan gaan optreden. En die deden dus wel alles uh, met elkaar mee. Dat, was, uh, dat, dat is natuurlijk het, de kracht van de vrienden van Amsterdam Maar bij Anouk schijnt dat niet het geval geweest te zijn. Ik ben er niet bij geweest, ik las het in de krant. Dus als ik lieg, lieg ik in commissie. Zo gaat dat. Dit is Kent Heat. Het liedje waar de film Woodstock mee begint, hè. Going up the country! Het was On the Road Again en dit was de tweede. Met een zanger die heette volgens mij ook Alan Clark. En die is ook al vrij vroeg overleden, helaas. Goed, Dolly! Ja, nu. Je hebt iets, een, een vacature voor klaarovers voor padden, geloof ik Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. He, want we donderdagsmiddags hebben we altijd het rubriekje waarin vrijwilligers worden gezocht. En uh, vandaag gaat dat uh, over de paddenwerkgroep Bleek en Berg. Berg. Zij zoeken versterking. Uh, ze zoeken vrijwilligers die tijdens de paddentrek één of meer avonden per week een paar uurtjes willen helpen. Met het overzetten van padden op en rond de Bergweg in Bloemendaal. Er komt die beestjes die zijn na de winterslaap heel erg traag. En uh, ze gaan dan naar hun voortplantingsgebied... en daar moeten ze vaak verkeerswegen kruisen. En dat duurt natuurlijk veel te lang met hun slaperige kopjes... met alle risico van dien. Dus om te voorkomen dat veel dieren worden doodgereden... patrouilleren de vrijwilligers van uh, Bleek en Berg... met zaklantarens langs de weg... en helpen de dieren veilig naar de overkant. Nou, dat is natuurlijk heel dankbaar werk. Ze zeggen wel geen dankjewel, maar het is het wel... En uh, ja, dat geldt natuurlijk hoe meer vrijwilligers een handje willen helpen... hoe meer dieren er gered kunnen worden. Het is dus, een officiële functie, Padden klaar over. Ja, zal best. best. Is het niet, dan komt het nog wel, hoor. Padden klaar over. <laughs> padden klaar over, ja. <laughs> nou ja, in ieder geval, uh, mocht u zich uh, hier ook voor in willen zetten... en af en toe een paar uurtjes op een avond uh, de padden helpen... om heelhuids de overkant van een weg te bereiken... U doet dat trouwens, u wordt daarvoor ingewerkt en uh, het gaat met uh, emmers of uh, met een zaklantaren. En dat gaan ze u allemaal helemaal leren daar. Ja, het komt een pad u... op je pad. Ja, een pad op je pad. Ja. <lacht> u kunt uh, uw contactgegevens uh, sturen naar Joost van Marion.hotmail.com. Dus allemaal met kleine letters, Joost van Marion, helemaal aan elkaar. Um, en daar kunt u uw contactgegevens doorgeven. En dan kunt u ook even aangeven op welke avonden en hoeveel uur u beschikbaar bent en wilt helpen. En uh, meer informatie erover is ook te vinden op www.padden.nu en ik heb ook deze oproep geplaatst op onze Facebook-pagina Zandvoort Lunch. Dus www.facebook.com slash Zandvoort Lunch. En ook daar vindt u alle ins en outs over deze mooie oproep. Padden slash. <hijen> ja, dat is weer zo'n pad van het padje. <hijen> <hijen> Is het nou een... Uh, is het een iPad? God, iPad wat, hoor. Het is toch zielig voor die padden? Een iPad. Hm? Ja. Je mag ze niet aaien, geloof ik. Oh, je ik mag ze wel. niet oh, oh, Wel niet? Weet ik niet eigenlijk. Staat ze niet bij. Oké. Okay. Nou, uh, kijk maar op onze website, dames en heren. En dan vindt u alle gegevens die u nodig heeft... wanneer u de padden naar de overkant wil helpen. Paddenklaar klaar over. Staat en anders goed, op. Uh, staat goed in je cv trouwens. Ja. Wat heb je gedaan? Je? Ja. Nou, ik was padden klaar over. Ja. Ja. Met een iPad. <lacht> nou, uh, oké, okay, dankjewel. Maar het is wel een mooi doel. Daar gaat het om. ja. ja. die beestjes allemaal met dood gereden en zo. Ja, is dat is niet? toch zielig? Zouden ze geen zebra verpadden? Een zebra pad. Zie <lacht> Wel BTO en Joint uh, zien Nothing Yet. Overigens heette die zanger van Kent uh, Heat niet Clark, maar Wilson. Sorry. Ja, ik dacht het even, maar ik was in de war. Hij heette Wilson. En wij doen dat ook weer. Het is ook weer even rechtgezet allemaal. We mochten er allerlei verwarringen ontstaan. Hè? Dat kunnen we natuurlijk ook niet hebben van die verwarringen zo Sugar! Yeah, No makeup. Dat, dat heet de sugar. Ja, word ik net dat zoek suiker weer slecht voor je is. Nou ja, oké, okay, uh, vooruit maar even. Het is uh, eventjes over half twee. En uh, als het eventjes over half twee is, dan weet je natuurlijk wat u te wachten staat, dames nou, en heren. Ja. Oh. Dan gaan we het weer even zometeen hebben over het regionieuws. En uh, je luistert nog steeds naar CFM op deze 5 februari 2015. FM ja. voor Zandvoort en de Regio. En hier is het Regio Nieuws met Dolly ten Dierik. Yeah! Woe, woe, woe, woe, woe, woe, woe. Ja, ben je klaar? <lacht> <What's up? racht> ja, dames en heren, hier volgt dan een update van het regionale nieuws van uh, donderdag 5 februari. <lacht> <lacht> ik had nog niks gehad. Je mag pas piepen als ik een uh, item gehad heb. Een laffe daad van een vrouw in Heemstede. In een speelgoedwinkel aan de Binnenweg rolde ze de tas van een 82-jarige vrouw uit Haarlem. Maandag 12 januari... 12 januari was het... 12 januari, wat heb ik nou in mijn handen gekregen? Zeg? Ik sla die even over. Zeg, wat we, we hebben het net gehad over dat uh, CFM 25 jaar bestaat... Maar weet je wat er nog meer allemaal aan de hand is in Zandvoort? Het Zandvoortse Courant bestaat tien jaar, hè? Dit jaar. Oh. Dus uh, van ons ook. Van harte gefeliciteerd, alle medewerkers van de Zandvoortse Courant. Dat ja. hou ik toch eventjes kwijt. De politie doet onderzoek naar een inbrekersbende... die met name in december en januari erg actief is geweest. Er werd onder andere ingebroken in Zoeterwoude, Alkmaar, Haarlem... Oestgeest en Water. In december werd op Oudejaarsavond ingebroken bij een woning op de Commandeurshof in Zoeterwoude. Op 3 januari werd ingebroken bij een woning op de Branding in Alkmaar. En nog dezelfde avond op een woning, de Frida van Hasselstraat in Haarlem. Twee dagen later werd op 5 januari ingebroken op de Poelgeesterweg in Oegstgeest. En op 21 januari werd vervolgens ingebroken op de Wandslag in Water. Alle inbraken vonden plaats tussen 6 en 10 uur. En vanwege de overeenkomende werkwijze... bestaat het vermoeden dat het om dezelfde bende gaat. De recherche is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben... op de avonden van de inbraken. Dus u weet het weer, hè? Weet u iets, belt u dan naar nummer 09008844. <kling> Ping. <kling> Een 52-jarige man uit Haarlem is dinsdagnacht rond kwart voor drie... opgepakt op de president Stijnstraat... Hij brak kort daarvoor in bij een auto aan de Paul Kruggenkade. Een getuige deed melding bij de politie dat er was ingebroken bij een auto aan de Paul Kruggenkade. En toen agenten naar die straat reden, kwam de verdachte hen tegemoet rijden uit de richting van de Colenso Straat. Hij kon worden opgepakt op de president Stijnstraat. En de halemer had inbrekersgereedschap bij zich. Hij is in de cel gezet. In de nacht van zondag op maandag is grote schade ontstaan aan twee opengebroken loodsen in de Watstraat. Bij één loods lukte het de inbrekers niet om de deur ver genoeg open te krijgen, maar bij een andere loods van een strandpaviljoen werd niet alleen de deur succesvol geforceerd, maar bestond de buit uit een groot aantal stukken gereedschap. De politie is een onderzoek gestart en zoekt eventuele getuigen. Wederom, heeft u iets gezien, belt dan naar 0900 8844. Piep, piep, piep, piep, piep. In Oh, jammer nou. Straks weer opnieuw proberen. De ChristenUnie wil dat de sprinter tussen Amsterdam en Zandvoort... niet meer langdurig stilstaat op station Haarlem. Sinds de nieuwe dienstregeling staat de stoptrein richting Zandvoort 13 keer per dag 10 minuten lang stil op station Haarlem. De sprinter moet dan wachten op een goederentrein. Onacceptabel vindt de fractie van de ChristenUnie. De partij heeft kamervragen gesteld en hoopt dat de trein tijdens het zomerseizoen sneller naar Zandvoort zal rijden. Piep. Eens in de zoveel tijd duiken er in Zandvoort van die lieve schattige zeehondjes op. Dat vinden heel veel natuurorganisaties in de regio heel leuk. En daarom zijn ze een initiatief gestart om een reservaat te ontwerpen aan het strand... om zo vogels en zeehonden terug te krijgen naar de Noord-Hollandse kust. Door de toenemende recreatiedruk in onze regio... wordt het voor dieren steeds lastiger om broedgebied te vinden. Daarom willen de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk... de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het IVN Zuid-Kennemerland een strandreservaat ontwerpen op de grens van Zandvoort en Noordwijk... met een lengte van 3 kilometer. Piep! En dat was het uh, regionale nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanmiddag blijft het lekker droog en uh, met zonneschijn geregeld... De noordoostenwind neemt geleidelijk in kracht toe... en wordt matig in de polder en krachtig aan zee. Dus het zal voor het gevoel een stuk kouder zijn... dan de 2 graden die u op de thermometer kan meten. De gevoelstemperatuur zal rond de min 6 graden liggen. Vanavond en de komende nacht is het helder... en het gaat overal in de regio weer licht vriezen. De temperatuur daalt naar ongeveer min 3... En er waait nog altijd een koude noordoostenwind. In de polder maten en aan zee krachtig windkracht 4 tot 6. Morgen profiteren we volop van een hooggedrukt dat een uitloper heeft naar zuidelijk Scandinavië. En het zorgt voor een stevige noordoostelijke stroming... met aanvoer van koude lucht. En bij flink wat zon loopt de temperatuur morgen op... naar maximaal 2 graden. Maar door de stevige noordooster zal het aanvoelen alsof het min 7 graden is. Bibber, bibber, bibber, bibber. Ja, mutsje op, handschoentjes aan, sjaaltje ja. om. Of gewoon in je bed gewoon lekker warm. Lekker niet meer eruit komen. Met een kruik. En dan uh, natuurlijk uh, CFM op de radio. Ja, Tussen vier en zes morgenmiddag hebben we een hele speciale uitzending. Oh. ja. Kijk, waar uh, Hans en Bart straks al mee beginnen. Een beetje met de feestelijkheden. ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan. Is morgen om 4 uur de officiële aftrap van de 25-jarige feestelijkheden. Zo, zo. Nou, het is nog allemaal wat, hè? Ja, de, bur en ik, ik de heb burgemeester begrepen. komt ook morgen. En mevrouw Galiek, nou. onze nieuwe wethoudster. Zand over de deur. Maar uh, ik heb een leuk plaatje klaarstaan voor de ChristenUnie. Hé, hey, laat eens horen. Speciale plaat voor de ChristenUnie. Ja. Als die trein weer tien minuten stilstaat, Speciaal voor de ChristenUnie dit, hè? Vroeg in de morgen zal het wezen, wacht mij de bruid in het vertaal. Nou geen problemen, laat het te vernemen, en als ik straks de kerk maar haal. Vroeg in de morgen zal het wezen, ik ben de pracht en zij de praal. Met ik wil vrije, nou kan het nog laaien, en als ik straks de kerk maar haal. Met jullie alle zijn jullie sterren, als ik dit mee wil, verlaat me naar de kerk. Want vroeg in de morgen zal het wezen, Wacht mij de in kerk vertaalt. Eenmaal nog feesten, hij speelt de beesten, en als ik straks de kerk, als ik straks de kerk. oh jongens, als ik straks de kerk, maar ha. in de morgen zal het wezen, wacht mij de bruid in het kerkportaal. Mocht het niet lukken, haak me een stukje, als ik straks de kerk maar haal. Vroeg in de morgen zal het wezen, ik ben de pracht en zij de praal. Dees noods op de schouwers van geheel O als ik straks de kerk maar haal. Als ik niet mee wil, doe dan je werk, roep om de brandweer in spullen naar de kerk. Want vroeg in de morgen zal het wezen, wacht mij de bruid die kerk voortaan. Het is met het leger of gewoon met een veiger. Oh als ik straks de kerk, als ik straks de kerk. O oh, jongens, als ik straks de kerk maar ha. Zal het feesten? wat mij de bruid in kerkportaal, eenmaal nog feesten, als veel de beesten, en als ik straks de kerk, als ik straks de kerk, oh jongens, als ik straks de kerk, maar Ja, Speciaal uh, voor de ChristenUnie, hè dit. Als je weer in die trein zit die tien minuten stilste, straks de kerk, maar nou, woe. Gonna treat you to a movie Stop your giggling Children do be nice Like little sugars and spice denk, wat gebeurt er nou? Nou, dit is op verzoek. The Nice and Country Pie. Van de album The Five Bridges Sweet. allemaal van een album dat heet uh, The Five Bridges Suite. Een uh, live album overigens. Van uh, de band The Nice. Dat is de voorloper van Emerson Lake in Palmer. En natuurlijk de legendarische Keith Emerson op Hamilton Hall. Ja, helaas kan de man niet meer spelen, want hij heeft het uh, ernstig aan zijn handen... en uh, kan zijn vingers bijna niet meer bewegen. En dat is eigenlijk wel heel erg ernstig voor een uh, dermate grote toetsenist... En dit was dus live opgenomen. Uh, dit album Country Pie. Dat is een liedje van Bob Dylan. En uh, dus in de uitvoering van The Nice. En dit is Barry Manilow. Een beetje het zomergevoel geven. He? Kou buiten en zo. Je voelt 7 nee, graden. Nou, dan maar even naar de Copacabana. Dat is het warm. Her name was Was smashed in two There was blood And a single gunshot But just who Shot The verhaal van uh, Rico en uh, die er niet tegen kon dat zijn uh, meisje Lola met een andere stond te klooien. En daarom maar gewoon uh, die was zijn mm. verhaal. Dus. Mm. Merry Marilo. Mm. Nou, de volgende de laatste plaat die ik ga draaien speciaal voor mijn hond. Ja, speciaal voor Renko hè, voor mijn hond. Ja, die zit nu aan de radio dat weet ik. Die zit hier te luisteren. Deze is speciaal voor Renko. Voor mijn hond. Ja. I love my dog as much as I love you. Woohoo! I love my dog as much as I love you. But you may say my dog will always come true. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love. That he knows he'll get So I love my dog As much as I love you But you make the fate My dog will always come through All the pay I need Comes a-shining through his eyes I don't need no cold water To make me realize That I love my dog As much as I love you My dog will always come through. I love my dog as much as I love you. But you make a fate. My dog will always come through. Hij wordt natuurlijk bekend als Yusuf Islam. Maar uh, dit is nog zijn eerste grote hit. Die hij had in. Uh, nou, halverwege de jaren zestig. Zo'n beetje. Ja, het zit er weer op. We hebben het weer gehad. En uh, ja, dit plaat, het plaatje is even voor mijn hond. Hè. Ja, ik heb een hele muzikale hond. En vooral als ik uh, achter de piano ga zitten en ik ga bach spelen. Dan komt hij aan mijn voeten liggen. Hè. Dan gaat hij heel interessant liggen luisteren. Dat vind ik prachtig. Ja. Als ik dan iets fout zet, dan zeg ik... Oeh, oeh, oeh, oeh. Dat is een fout maken. Nou, hij is zo muzikalig, dat alleen maar nootjes tegen. Ja. Muzieknootjes. Ja. Vandaar dat hij zo mager is. Ook. Ja. Goed, jongens. Het zit er weer op voor vandaag. Deze ZFM Lunch. Zodanig. Uh... Zo dadelijk uh, gaan we natuurlijk even vast een beetje vooruitblikken op het uh, jubileum. Het jubileum. Oh, is uh, is het zo spannend allemaal. Ach, stel je niet zo aan. Mens. Nou, het is hartstikke spannend. Stel je niet zo aan, mensen. Nou, Kom dit nou is toch potpardorie helemaal. Mag ik dat niet zeggen? Ah, stel je niet zo aan. Iedereen is zenuwachtig hier Ach, in de studio wel al dagen. Nee. Wel, wel, nee. wel. Staat er nog eentje te fotograferen ook. Wilt u dat ja, niet nou, doen, Ja, dan kan meer? je zien hoe speciaal het wordt vandaag. Wanneer wilt u dat die camera wegleggen? Je komt in de krant, Ruud. Kijk, ik spres de andere kant op. Nee, dat heb we wel leuk gezien, Dat achterover. Dat kan, kan je niet maken, man. Ik zit hier zwart. <lacht> <lacht> straks denk ik de belastingdienst dat ik hier ook nog een heb. Hij was je snabbelaar. Ja. <lacht> Nou, uh, zo Zometeen dus het vooruitblik met Bart en Hans. Ja, hè, op ja. Uh, jubileum. Dat wordt mooi. Maar nou, daar weet je niks van. Jawel, want oh, we dat... krijgen alleen maar muziek uit 1990, nou, heb ik me laten vertellen. Nou, de, even, en is, dan wordt het mooi hoor, dan dat is, wordt het helemaal mooi hoor. Dat is een van de slechtste jaren waar de popmuziek geweest Dat is waar. Maar laat het maar aan Hans en Bart over om daar de beste nummers uit te plukken. Drama, 1990. Hey, en uh, en uh, nou, we uh, gaan luister, de, Mandy, de, de. Mandy komt ook langs hè, Mandy Schorel. Nou, dat moet je lekker zelf weten. Nou. Uh, dames en heren, dit was C&F Lunch van deze. Ik de de kan er niet mee praten dit zo, man. Nee. Maar dat kan ook niet meer, want we gaan eruit. Doei! Oh ja, Doei!